Mooi, sociaal en klimaatneutraal Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023 Gelderland, mooi, sociaal en klimaatneutraal Gelderland in 2030 2030 Grote aaneengesloten natuurgebieden met het rijkste planten- en dierenleven van Nederland Prachtige coulissenlandschappen en een perfect evenwicht tussen land en water. Het insectenleven heeft zich helemaal hersteld, waar land- en tuinbouw dankbaar van profiteren. Boeren runnen hun bedrijven met respect voor de natuur, en veelal grondgebonden. Alle energie in de provincie wordt inmiddels schoon opgewekt, en ook ons vervoer is schoon en stil. Onze economie functioneert bijna volledig circulair, met korte lokale voedsel- en transportketens. Lucht, water en bodem blijven daardoor schoon en gezond en verspilling van grondstoffen is tot een minimum teruggebracht. De manier waarop wij leven heeft geen nadelige gevolgen voor mensen elders in de wereld. Dit is een provincie waar inwoners trots op zijn, waar mensen meepraten over de toekomst en door de overheid gehoord worden, waar het vanzelf spreekt dat mensen met een beperking overal kunnen komen en overal aan mee kunnen doen. Zo mooi en sociaal is het nergens. Hier wil je nooit meer weg. 2030 is dichterbij dan je denkt. We hebben geen tijd te verliezen. In dit programma beschrijven we wat er nodig is op alle beleidsterreinen van de provincie om al die mooie en noodzakelijke doelen te halen. Dat doen we op basis van vijf uitgangspunten die als rode draad door ons hele programma lopen. 1. We zijn op weg naar klimaatneutraal. 2. We versterken biodiversiteit. 3. We bevorderen een schone en gezonde leefomgeving. 4. Iedereen hoort erbij en doet mee. 5. Belangrijke besluiten nemen we samen. 1. We zijn op weg naar klimaatneutraal. Ons klimaat verandert. In de winter vriest het nog maar af en toe. Lange droogteperiodes, maar ook extreme stort- en hagelbuien, komen steeds vaker voor en zorgen voor hinderlijke wateroverlast en forse schade. De temperatuur stijgt omdat we met elkaar steeds meer broeikasgassen in de lucht brengen. Door onze benzine- en dieselauto's, ons vlieg- en scheepvaartverkeer, onze gasverwarming, het opwekken van onze elektriciteit in kolen- of gascentrales en door onze veehouderijen. We moeten zo snel mogelijk schone energie gaan gebruiken en het aantal dieren in de veehouderij verminderen. Wereldwijd is afgesproken dat de temperatuur met niet meer dan anderhalve graad mag stijgen. De provincie heeft besloten de uitstoot van broeikasgassen de komende twaalf jaar met minstens 55 procent omlaag te brengen. Dat is echt noodzakelijk. We willen dat de provincie al het mogelijke doet om inwoners en bedrijven te helpen dat doel te halen. Dit is wat GroenLinks betreft een leidend principe voor alle beslissingen van de provincie. 2. We versterken biodiversiteit Na tientallen jaren investeren in goed natuurbeheer, rustgebieden en verbindingszones, gaat het in onze bosgebieden geleidelijk iets beter met de natuur. Daar willen we dus mee doorgaan. Maar er zijn ook nieuwe bedreigingen. Intensieve landbouw, industrie en sterke toename van verkeer zorgen voor te veel neerslag van stikstof, waar bomen en heide last van hebben. Er is veel boskap om productiehout en resthout voor biomassa-centrales te kunnen verkopen. Dat is allemaal niet goed voor de ontwikkeling en diversiteit van plant en dier. In onze agrarische gebieden werken veel landbouwbedrijven nog niet natuurinclusief en worden schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. Daardoor neemt de diversiteit van planten, bloemen, insecten en vogels af. Zo is meer dan de helft van de insecten verdwenen in de afgelopen twintig jaar. Dat is bedreigend voor onze land- en tuinbouw en daarmee voor onszelf. De provincie moet ervoor zorgen dat dit stopt. Voor GroenLinks is het essentieel dat de provincie stuurt op herstel en versterking van onze natuur en landschappen, zodat plant- en diersoorten en ook de insectenstand zich kan herstellen. 3. We bevorderen een schone en gezonde leefomgeving. Schone lucht, rust, veel groen en een omgeving die uitdaagt tot bewegen. Dat is goed voor ons welzijn en onze gezondheid. Op veel plekken in Gelderland is het realiteit, maar er zijn nog steeds gebieden waar die voorwaarden niet of onvoldoende aanwezig zijn. Waar inwoners dagelijks te maken hebben met lawaai, ongezonde lucht en fijnstof door verkeer, industrie en veehouderijen. Ook de bodem en ons water moeten schoner worden. GroenLinks wil dat niet het economische belang, maar de gezondheid en het welzijn van onze inwoners voorop staat bij alle besluiten die de provincie neemt. 4. Iedereen hoort erbij en doet mee. Onze samenleving is grotendeels ingericht op mensen die zonder lichamelijke of geestelijke beperking door het leven gaan. Dat is veruit de meerderheid. Die meerderheid staat er vaak onvoldoende bij stil dat miljoenen mensen wel een beperking hebben. Die mensen, jong en oud, willen volwaardig meedoen. Die groep wordt bovendien geleidelijk groter door de ouder wordende bevolking die langer in de eigen omgeving zelfstandig wil of moet blijven functioneren. We hebben aangepaste voorzieningen nodig om dat mogelijk te maken. De provincie kan daarbij vooral invloed uitoefenen op de openbare ruimte, vervoer, sport, cultuur en economie. In Nederland zijn deze voorzieningen tot nu toe maar beperkt geregeld, terwijl dit recht in VN-verdragen en Nederlandse wetgeving is vastgelegd. Een forse inhaalslag is nodig. Ook om andere redenen ervaren bepaalde groepen belemmeringen om volwaardig mee te doen. Mensen die vanuit een andere cultuur hier een bestaan op proberen te bouwen, die moeite hebben met taal en digitalisering, die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt vanwege leeftijd of andere kenmerken. Dit moet stoppen, want in Gelderland hoort iedereen erbij. We zijn er trots op dat Gelderland nu een regenboogprovincie is, maar er moet nog veel gebeuren voor veel doelgroepen. GroenLinks wil dat dit in de hele provincie de aandacht krijgt die het verdient. We willen dat de provincie in alle eigen besluiten, in alle situaties waar zij opdrachtgever of subsidieverstrekker is, rekening houdt met noodzakelijke voorzieningen voor mensen die een belemmering ervaren van welke aard dan ook. 5. Belangrijke besluiten nemen we samen. Veel inwoners weten weinig van wat de provincie doet. Daarom is de opkomst bij provinciale verkiezingen laag. Inwoners weten vaak niet wat er op het spel staat, terwijl besluiten van de provincie vaak ingrijpen op het leven en welzijn van iedereen. GroenLinks wil dat inwoners daadwerkelijk meepraten en hun bijdrage kunnen leveren aan besluiten van de provincie. Zo zorgen we ervoor dat de provincie rekening houdt met de belangen van alle inwoners en wordt ook de uitvoering van die besluiten Iets van ons samen. Daarvoor is nodig dat de provincie mensen op tijd betrekt bij de voorbereiding. We willen daarvoor heldere spelregels. Zodat ook duidelijk is waar je als inwoner of bedrijf wel of geen invloed op hebt. Er zijn veel vrijwilligers en organisaties die actief een bijdrage willen leveren aan een beter Gelderland. Zij kunnen bij GroenLinks rekenen op een warm onthaal.